Rotenbalgemoed met het CMS Journaal. 1 op de vijf cafés en restaurants is nog niet open door de coronacrisis. Dat zegt het ING Economisch Bureau op basis van het aantal pinbetalingen in de horecazaken. Sommige cafés en restaurants zijn te klein om anderhalve meter afstand te kunnen houden of zitten vlak bij kantoren waar nu bijna niemand meer komt. Opengaan is dan niet rendabel. De omzet van horecazaken die al wel open zijn, is zo'n 10% onder het normale niveau. De gevolgen van eiwitarm veevoer worden nog eens onderzocht door dierenartsen. Minister Schouten heeft dat beloofd. Ze wil dit veevoer verplicht stellen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Maar veel boeren zeggen dat hun koeien er ziek van kunnen worden. Er is de laatste tijd uitgebreid geprotesteerd tegen de maatregel. ING sluit een kwart van zijn 170 kantoren, meldt de Telegraaf. Topman van Duschoten zegt in de krant dat in sommige kantoren nog maar twee of drie klanten per uur komen, doordat er steeds meer online wordt gebankeerd. Uit vorig jaar besloot ING al 40% van de servicepunten in winkels te sluiten. Nu komen er weer wat servicepunten bij ter vervanging van de 42 kantoren die verdwijnen. Het kabinet moet na de coronacrisis voorlopig geen nieuwe wegen aanleggen, adviseert de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur. Nu veel mensen gewend zijn aan thuiswerken, is dat een kans om de economie duurzamer te maken, staat in het rapport met de titel Groen uit de crisis. Ook pleit de Raad voor meer woningisolatie en nieuwbouw. In België wordt het dragen van een mondmasker verplicht in veel openbare gelegenheden. Vanaf morgen moet een Belgen een mondkapje dragen in onder meer winkels, bibliotheken, musea, gebedshuizen en bioscopen. Op dit moment geldt die verplichting alleen in het openbaar vervoer en bij contactberoepen. Het weer de dag begint grijs met op veel plaatsen regen, in het noorden het meest. Vanmiddag breekt vanuit het westen de zon vaker door. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Dit was het nms Journaal.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 4. She must have Je Just use your imagination. Yes, that's right. Sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, crime, six, six, six, six, six, crime crime crime FM Do some acrobatics. Now that the boys are here again, the boys